Jan van de Putten met het NOS-journaal. Iran heeft twee mannen geëxecuteerd die waren veroordeeld voor het doden van een veiligheidsfunctionaris. En werd om het leven gebracht bij de hevige protesten naar aanleiding van de dood van activisten Massa Amini. Iran heeft nu in totaal vier executies naar aanleiding van de betogingen bekendgemaakt. In dezelfde zaak zijn nog drie mensen ter dood veroordeeld. Elf demonstranten kregen gevangenisstraffen.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 Na 15 stemrondes heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden de Republikein McCarthy gekozen tot nieuwe voorzitter. Normaal is dat een formaliteit, maar door tegenwerking van een groep conservatieve partijgenoten kreeg McCarthy telkens te weinig stemmen. Vannacht lukte het uiteindelijk wel door toezeggingen aan de hardliners. En het weer. Opklaringen in het noordwesten en buiten wordt 10 tot 13 graden. Morgen wat zon tot de avond droog en maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen weer. Zandvoort, er zijn we meer zaterdagmorgen. De eerste zaterdag van 2023. En nou, iedereen natuurlijk een gelukkig nieuwjaar. Ja, dat, dat kan nog net. Kan dat kan nog het is tot 15 januari. He. Ja, het is drie koningen geweest, ja. maar dat mag nog tot 5 15 januari. 15 januari. Geen probleem natuurlijk. Ja. Uh, wat gaan we allemaal doen, uh, uh, Ger? Kun jij een paar dingen opnemen? Nou, dat zal ik vertellen. We gaan zo praten met uh, Mona Meijer van de Rijlwinkel van Sinkel. Over het uh, rijden en zeilen van de uh, Haarwinkel. Daarna hebben we een uh, gesprek met uh, Carina Veeren en Leon van Ness... hier in de studio over het Zandvoortmuseum. En de expositie daarover. Be uh, en dat is een expositie over beroemde Zandvoort. Ja, yeah, leuk. Uh, daarna praten we met Imker Victor Bol. En die komt ook hier in de studio. Yeah. En uh, tweede uur uh, met Hendrik-Jan Keur... gaan we praten over tekeningen over Zandvoort. Yeah. En uh, daarna met... Uh, ben Zonneveld, u kent hem, uh, de nieuwjaarsreceptie. Hij gaat uitleggen wat, waar en hoe. En uh, als laatste hebben we Hans, Peet, Hans uh, en Peter. En die komen het nieuwjaarsconcert in de Ageta-kerk. Ja, Hans uh, en Peter Tromp. Precies. We krijgen morgen weer een nieuwjaarsconcert, eindelijk weer een keer. Ja, leuk hè? Leuk, hartstikke leuk. Ja. Uh, nou, Goede presentaties aan de handen van Ger Loogman. Uh, en als Botman, en Hans Botman natuurlijk. En de techniek en muziek is allemaal ge uh, gerealiseerd door Pim Groof. Die heeft dus ook net dat nummer van Aerosmith Dream On uh, uitgezocht. Uh, en de redactie is handen van Hans Botman. Maar goed, uh, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Nou, we we het, hebben aan de lijn, nou. als het goed is. Mona Meijer, is. Ja? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mona, goedemorgen. Ja, uh, vorige week ging het hem niet helemaal goed, maar uh, nogmaals excuus. Maar uh, ja, we zijn nu aan de beurt en uh, we, we gaan praten over de ruilwinkel. Ja, jullie zitten ja. nu in de Halterstraat, hè? Ja, en ja, Jullie hebben op verschillende plekken gezeten. Ook twee of twee op de krocht, volgens mij. Ja, klopt. En, um... en uh, we begonnen natuurlijk in de Halterstraat in de oude Jupiterpassage. Oh ja, daar, zijn jullie ook, daar heb je ook Ja, gezeten, daar ja. zijn we begonnen eigenlijk. Ja. Hoe lang is dat ja. geleden, Mona? Het is 7,5 jaar, jaar geleden. Het was in een weekend dat je pop-up uh, kon doen in Zandvoort, ja. overal. En toen ben ik daar begonnen. Dat was in 2015. Hoe, uh, hoe kom je ernaar, uh, bij om uh, een ruilwinkel te beginnen? Kun je, kun je, uh, hoe, hoe, is, hoe is dat ja, gegaan bij jou? Ja, dat was zo in Zandvoort en in Haarlem had je uh, wel eens een gele... de weggeefwinkel. Maar dat vond ik zo ontzettend leuk, een weggeefwinkel. Mm -hmm. En toen ben ik gaan bedenken, ja, als ik een pop-up store kan doen dat weekend en een plek vind, dan uh, dacht ik van, ja, weggeven is wel erg makkelijk. Mensen willen altijd graag, graag iets hebben. Ik denk, nee, laat ik er een ruil van maken. Dan moeten mensen thuis goed kijken, goh, wat heb ik niet meer nodig, wat kan een ander gebruiken. Dus zo is het eigenlijk gelopen. Huh, en uh, nou ja, dat hou je nu al 7,5 jaar vol. Dat is uh, knap op zich. Um, ja. Dat ruilen. Uh, uh, want ik kan me voorstellen dat mensen uh, komen misschien met een, uh, een lepeltje of zo. En dan willen ze een mooie winterjas voor hebben. Maar zo werkt het niet, neem ik aan. Nee, dan moeten ze iets bij betalen. Kijk, okay. het is heel moeilijk om de waarde te bepalen wat, ze binnenkrijg-, wat zij binnenkrijgen. krijgen ja, dat lijkt me ook, ja. Maar we maken er altijd een soort afweging van. Wij maken niet zo'n probleem van als ze met iets mooiers weggaan. Ja, ja. En, en het geld alles heeft dan een tweede leven. Je kan ook ja, bij nee, de dat dat tijden ja. weer vanaf zijn en ja. dat het geïncerkeld wordt. Maar is dat, uh, is dat uh, beoordelen nou niet lastig? Nee, daar zijn we heel, heel, uh, heel snel en makkelijk in. Stel, ik ja. heb een ja, heel mooi. Er een... is wel eens problemen dat mensen met iets komen dat ze denken dat ze iets geweldigs inbrengen omdat uh. ze het zelf heel mooi vinden, maar wij zien dan in, ja, als wij dit innemen, zal het niet zo hard gaan. Of dat uh. brengt niet veel geld op. Ja, ja, ja. Dus dat, dat, is, dat is altijd even een afweging. Dat is knap. Uh, jullie zijn een soort uh, jury dan al, uh, als ze binnenkomen. Ja, de hele dag door. Ja, maar er uh, zijn ook ruilwinkels die het met punten, een soort puntensysteem doen. Heb je, daar heb je wel eens van gehoord, neem ik aan? Ja, daar heb ik van gehoord, maar dat is, uh, nee, dat, uh, nee, dat uh, doen mij niet. Nee. nee, dat is lastig, moet je bijhouden. Ja. En uh, het is ook moeilijk weer te bepalen wat is een punt waard is. Uh, ja. nee, nee, maar ja, bij... zo... dan gaat het eigenlijk prima. Dat is uh, mooi. En de klanten, en dat... de klanten zijn tevreden? ...planten zijn, gaan heel tevreden de deur uit. We dat. hebben heel veel buitenlanders... Oh, ja? ...toeristendorp en... Uh, ...we hebben mensen uit Nieuw-Zeeland... ...Ierland, Nou ja... ...de Duitsers zijn gek op onze winkel. Hm. Die gaan echt met tassen vol weg... ...want in Duitsland kennen ze eigenlijk... ...heel weinig... Uh, ...tweedehands winkels. Yes. Dus dat uh, vinden ze geweldig. We hebben ook heel veel... Uh, ...voor film en toneel... die ze komen halen... ...en... Uh, ja, je kan het zo gek niet verzinnen eigenlijk. Wat maar, maar die zijn. buitenlanders, die, die, die brengen niks in. Die, die kopen dus waarschijnlijk nee, alleen maar. Nee, die staan echt zo van... Ja, ik heb niks in te brengen. Maar ja. goed, wij hebben ons verhaal van... Geen probleem, u kunt het voor... Mm -hmm. uh, ...hele kleine prijzen kopen. Geld gaat naar goede doelen natuurlijk, wat wij ja, verdienen. Ja, daar komen we zo even op. En um, ja, Want jullie zaten in panden op de krocht... Uh, ...waar jullie geen of weinig huur betaalden, geloof ik, hè? Ja, dat en, klopt. En nu ja. uh, zitten jullie in een pand in de Halterstraat uh, 17a. Uh, ja, daar moeten jullie wel voor betalen. Ja, we betalen de volledige huur nu. Dus okay. we zijn echt een officiële huurder. Uh. Ja, en dan komt natuurlijk je gas, water, licht, precario, oh. altijd ja. bij. Dus ja, dat is een flinke post natuurlijk. Dat geloof ik. Maar, ja. Want en... dat kunnen we toch nog uh, regelmatig uh, donaties doen. Oh, Alleen die zijn er uh, uiteraard minder. Door minder, kosten. hè? Ja. Ja, ja, ja. ja, Wat hebben jullie het laatste zeg maar, geschonken aan uh, bepaalde uh, instellingen? Uh, ja, het laatst hebben we geschonken aan het huis... De Duinen en uh, daar zijn we met kerst met allemaal uh, voor alle bewoners en voor de Nieuwe Hartenkamp bewoners mm -hmm. hebben we allemaal kerstpakketjes gemaakt. Oh, wat leuk. Dat is eigenlijk de laatste donatie geweest en daarvoor hebben we natuurlijk op dit moment staan we op een teller van 62 donaties in die 7,5 jaar. Ja. Dat is goed hoor. Kijk en onze grootste donaties zijn onder andere geweest die hele grote foto's van oud-Zandvoort in de blauwe tram. Ja. En we hebben meebetaald aan de Blauwe Loper bij Talassa, Oh Leuk. Die de ook naar de zee kunnen. Dus dat zijn een van onze grootste kosten geweest aan donaties. Huh. Voor de rest, ja, Metakids natuurlijk, omdat dat bekend is. Mm -hmm. Uiteraard. Ja. Voor de, uh, jaren. Noem maar op. Ja, jullie hebben ook een keer de vrijwilligersprijs gewonnen, hè? klopt dat? Ja, klopt. Wanneer paar was dat? Geleden? Een paar jaar geleden. Nou, een jaartal weet ik niet. Nee, dat maakt het niet zo heel veel uit. Maar hoe bepalen jullie uh, welk welke goed doel. Uh, ...het dit keer gaat worden? Ja, we gaan gewoon rond de tafel zitten met het bestuur. We zeggen van, we hebben dit keer weer zoveel geld om weg te geven. We kijken onze hele lijst na. En we willen zoveel mogelijk natuurlijk in Zandvoort doen. Maar ja, ja. we hebben ook heel veel geschonken buiten Zandvoort. En dan kijken we weer wat zullen we doen. Ja, oké. Okay. De, de winkel heeft ook nog eens een sociale functie, hè? kan ik me zo voorstellen. Er ja, zijn ja, een ja. hoop mensen die verlegen zijn om een praatje, neem ik aan. En, uh... Ja, we hebben heel veel vaste klanten. Ja. Die elke keer langs komen even een praatje, even kijken. Soms kopen ze wat, soms niet. Maakt helemaal niet uit. En uh, ja, wij werken natuurlijk ook met een team van twaalf dames, allemaal vrijwilligers, zo. die ontzettend enthousiast zijn. Leuk hoor. En altijd heel trouw komen. Dus dat loopt perfect eigenlijk. Hoe liggen de prijzen van de, van de artikelen? Ja, je moet er uh, toch vanuit gaan: kleding 3, 4, 5 euro. Mooi stuk van een. Uh, we hebben ook hele mooie kleding van. Uh, uh, ja, Max Mara, Mart Visser, Edgar Vos hebben we. En uh, mooie stukken zijn iets duurder, dan praat je over 20, 25 euro, maar okay. de beste dingen zijn 3, 4, 5 euro. Ja, en we hebben nu op dit moment een heel mooi uh, zilverbestek. Ja, daar vragen we natuurlijk wel iets meer geld voor, een ja, dan, dan gewone lepel. Maar wat praat je dan over? Dan praat ik over 3 euro... Per uh, stuk. Oké. Okay. Bestek nodig uh, of niet Ger? Nou, nee, oh. op dit, niet op dit moment. Maar ik denk van als zij vanmiddag. Ja, begrijp ik. Het zal ja. heel druk worden nu vanmiddag als uh, ja. de luisteraars allemaal komen. Ja. Nee, maar als je dat dan uitrekent, is dat nog ontzettend goedkoop. Ja, tuurlijk. Ja, nee, dat is als je het zoekt, dan uh, in de ja. winkel, dan ben je veel, veel, veel meer kwijt natuurlijk. Ja, ja. Um, Jij wil hiermee doorgaan, neem ik aan, de komende jaren? Ja, we gaan door zolang het kan en als we het op kunnen brengen en, um, en gewoon uh, alle onkosten en, en ook uiteraard dat we donaties kunnen blijven geven ja. en dat onze vrijwilligers, ze zijn allemaal op leeftijd, het allemaal uh, vol, vol kunnen hadden. houden. Nee, dat gaat prima. Ja, want uh, de, ik kan me voorstellen dat uh, met de stijgende energieprijzen, of, die zijn uh, inmiddels weer een beetje gedaald, maar uh, jullie zijn een hoop kwijt aan uh, energie neem ik aan. Ja, maar dat pand verbruikt weinig energie gelukkig. Oh. Ons rekening valt. Nee, maar wat wij gaan uh, moeten betalen straks geen idee. Huh. Ik heb het geprobeerd te bekijken en uit te rekenen, maar ik kom er niet uit. Oh, je kunt ook niet uh, de energiemaatschappij bellen van uh... Nou, dan moet ik te lang aan de lijn blijven. Ik heb en geen zin voor, want wat je betalen moet, moet je toch Ja, je moet betaald. toch betaald worden. Ja, dat is inderdaad. Dat is een leuke ja, verrassing voor het nieuwjaar. Ja, dat ja, is gewoon toch een verrassing. Al, misschien valt het mee, het dat weet wel je ook mee. niet. hè? Nee. Hey, hey, hey, hoe doen jullie het met de opslag? Zeg maar? Want het is, een, het is een aardig pand... maar ik kan me voorstellen dat jullie... af en toe wel wat ruimte tekort komen, of niet? Ja, maar we zorgen dat... Uh, we hebben een hele kleine ruimte achter... dus bijna geen opslag. Dus we hebben gewoon alles in de winkel... en wat we te veel hebben... en wat al heel lang in de winkel is... Dat brengen we naar een andere kringloop, okay. dat het daar toch een tweede leven krijgt. Mm, mm. Ja, en soms zijn er dingen die niet zo mooi zijn en die, ja, die ja. doen we dan gewoon weg. Ja, ja. want het, het is ook nog een keer zo dat jullie, zeg maar, uh, ja, dat, dat tweede leven is belangrijk, zeg maar. Hè? Dat je niet, ja, ja. Dat, dat, dat, dat, dat niet alleen maar spullen gekocht worden, maar ook uh, nog een beetje rondgaan, zeg maar. Ja, ja. Maar ik, ah, ik heb wel gemerkt... Niet voor alles is een tweede leven. Nee, dat is ook waar. Dat is, ook dat, waar. Dat is gewoon zo. Want jullie uh, hebben ook wel eens spullen geweigerd, zeg maar. Dat, dat is gewoon niet te betrokken. Ja, of... ja, ja, ja. Dat... nou dat wat gewoon niet mooi uitziet dat we weten wat we niet kunnen verkopen ja, ja. en weet je oude keukenspullen en oud vergeeld plastic ja dat zijn dingen die kunnen wij niet aan nee, nemen nee dat begrijp ik. Nee. Ja. En, en de kleding die wordt allemaal uh, gewassen schoon, en schoon uh, nee nee nee nee, nee, het, uh... nee daar hebben we de vrijwilligers geen serie. Oh. nee we nemen wel schone kleren aan natuurlijk uh. dat is natuurlijk wel een vereiste ja, ja. en als er ergens een vlek op zit dan willen we het wel wassen als het, een, als het mm. nog was. Is ja. om uh, Dan moet iets mee te doen, om in de winkel te hangen. Natuurlijk. Ja, Uiteraard, ja. Ja. Ja. En jij kunt voorlopig blijven in, in, in deze uh, ruimte. Ja, we huren het. Uh, in maart gaat weer, uh, gaan we weer een nieuw jaar in. Dan gaat de huur weer in uh, ja. voor een nieuw jaar. Dus ik neem aan, wij willen er wel hier blijven. Nou, dat is een prachtige locatie natuurlijk voor jou. Ja. ja. het is tegenover exact Jimmy perfect, uh, Draaier, ja. met zijn uh, uh, chocolaatjes en zo. aan de overkant. Ja, dus, dat he? is wel heerlijk vol. Ja, dat begrijp ja, ik. Dat begrijp ik. <lacht> Die brengt ook wel eens wat in, Jimmy of niet? <lacht> Die brengt ook wel eens een doosje chocolade in of zo. Ja, hoor, ja. Hebben we naar ons. We hebben ook leuke items bij ons uh, vandaag ja. gehad voor zijn winkel. Oh, leuk. Kijken. Ja, dat is ook leuk, natuurlijk. Zo werkt ja. het ook. Ja, ja. ja helemaal goed. En zo moet je elkaar helpen. Nou, uh, Mona, ik vond het een heel leuk gesprek. Uh, hartelijk bedankt in ieder geval. En, uh, kun je nog even de openingstijden zeggen wanneer jullie open zijn? Ja, we zijn open de, elke dag. We beginnen op woensdag van 10 tot 4. Dan donderdag, vrijdag, zaterdag van 11 tot 4. Ja. En zondag van 12 tot 4. Zondag ook nog, kijk eens aan. Dus maandag, ja. alleen maandag en dinsdag zijn jullie dicht, zeg maar. Ja, dat zijn onze dagen. Dat ja, komen erbij. Even bijkomen. Okay. Nee, ik kan me voorstellen. Nou, een nou, heel goed en gelukkig nieuwjaar. Ja, uh, gelukkig, ja gelukkig nieuwjaar jaar, inderdaad. Nieuwjaar en uh, ik wens je enorm veel succes met, uh, met de winkel. Ja, ja, ja? dankjewel hoor. Okay. Bedankt dag. en we spreken elkaar. Tot dinsdag. Ja, Fijne dag. We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort, vijf voor elf weer. I will survive a Gloria game. Ja, dat was ontegenzeggelijk Gloria Gaynor. Ja, we hebben die allemaal Maya. gedanst. Ja, nou ja, leuk, le <lacht> leuk nummer toch? Ja, danst lekker licht. Uh, lekker, hè? Ja, dat gaat lekker. <t· yap prere> ja, ja, helemaal goed, helemaal goed. We zitten uh, inmiddels in, zit te tegenover ons... Carina Veren en Leon van Es. Hartelijk welkom. Gelukkig nieuwjaar nog natuurlijk. Ja, en ja, ja. We uh, waar, Waarom zitten zij hier? Er is een, uh, in, in april is ja. er een... Uh, uh, een nieuwe expositie bij het Zandvoort Museum over beroemde Zandvoorters. En daar zijn er nog wel een En daar van. zijn er nog wel wat van, nou. toch? Doen ze wat namen. Ja, heel, heel veel. Hele uh, lijst. We hebben een ontzettende lijst. Bekende of beroemde? Uh, nou, je Bekend moet even kijken hoe het, hoe het ligt. Hè? Dat zijn over het algemeen zijn het Zandvoorters. die iets betekend hebben voor Zandvoort. Of mensen die iets betekend mm -hmm. hebben voor mm -hmm. Zandvoort. Maar het zijn soms ook mensen die slechts hier gewoond hebben. Ja. En, en ja, je kan ook op een bepaald moment bedenken hoe ver ga je. Hè? Het is best breed. Ja, we, gaan, we proberen ja. er niet een, een wolk of veen van te maken... maar we proberen er ook gelijk een stukje geschiedenis in te stoppen. Ja. Hè? En uh, laat me eerlijk zeggen, de eerste echte Zandvoorter die genoemd was... Werd, was een graaf van Holland, Floris II. Dat was ergens in 1100. Ja, ja, ja. ja daar, daar begint uh, het gedoe. Ja. De meest uh, spannende, beroemde Zandvoorter is uh, uh, de Witte van Haamsteden. Die wilde in 1304 Haarlem aanvallen. Dat was toen weer een of andere, ja. een of andere oorlog aan de gang. Ja, wie en die wie, kwam wie, wie. in Zandvoort aan land. Want dat was de enige doorwaardbare plaats. Ja, ja, ja. Ja, dit soort ja, verhalen ja. zijn geweldig. Maar zo langzamerhand komen we dan toch uiteindelijk ook wel terecht... bij uh, de heren van Brederode en bij Paulus Lood natuurlijk. Ja. Dat ja. is heel actueel. Uh, wat leuk is in de expositie... Uh, er zijn allerlei mensen in het dorp... op dit moment ook bezig om... hoe ziet Paulus Lot eruit? Ja, ja, ja, ja. Al die afbeeldingen ja. komen op de expositie te hangen. Als een onderdeel van een soort tuinbreid. Ja, ja, we gaan er binnenkort weer over praten. Met Walter, Walter Sands. Die is ja, de, die is ja, ja, ja. Wordt, uh, dat ja. wordt ook echt heel erg leuk. Heel ja, leuk. En dan ja, nou ga je door. Hè. Dan kom je na Paulus Loot, kom je bij de Barnaars terecht. En van de Barnaars ja, kom je in het heden terecht. En kijk je naar het heden. Ja, dat zijn... Zangers, cabaretiers, Tony artiesten Herdman. die ja. hier gewoond hebben. Uh, voetballers. Uh, ja, René van Kolm, bekende drummer. Ja. Hij bestaat ja. nog steeds, heb ja, ik zeker. begrepen. Ik zag hem de laatste keer op televisie voorbij ja, komen. En zijn vader was ook heel bekend, hè? Simon van Kolm. Ja. Ja. Simon, ja. En Simon ja. Die zit er natuurlijk ja. ook bij. Ja. Um, nou ja, er zijn ook wel mensen die uh, eigenlijk nooit in Zandvoort uh, gewoond hebben... maar wel iets betekend hebben. Zo bijvoorbeeld Ok van Batenburg. Ja, ja. Door hem duiken er dus elk jaar 5000 ja. mensen die zeiden: ja, want ja, hij ja. was de eerste. Okay. Ja, en hij heeft het gedaan. Ja. Ja, ja, ja. Nou, dat soort mensen willen we toch eigenlijk allemaal wel, uh, wel voorbij laten komen. Leuk. Ja. En, het, en het leuke is dat we dus daar foto's van willen hebben. Die gaan we natuurlijk heel mooi afdrukken. Mm -hmm. En daarbij willen we dan iets van diegene, iets persoonlijks erbij leggen. Ja. En dat is ook wel anders dan de vorige keer. Ja, nu. ja. ja, ja. Uh, zo. Heb ik met de kleindochter van Johnny Jordaan kunnen spreken. Oh, leuk. Okay. Nou, dat is natuurlijk ook via school waar ik werk. Maar uh, zij is meteen haar moeder gaan bellen. En, uh, want haar vader is dan Johnny Jordaan. En dan mogen we de Edison uh, van oh, Lenen. Oh, en ze heeft meteen wat foto's dat hij in de Maristraat woonde. Ja, ja, okay. bijgevoegd. Ja, en zo hopen we dat er mensen hier in Zandvoort zijn of de omgeving. Uh, zeggen van, nou, wij hebben ook nog wel iets thuis van ja. een. Uh, ...bekende Zandvoort of iemand die iets met Zandvoort heeft mm. die uh, genoemd kan worden. Het zoals... zijn, zijn niet alleen overleden personen, maar waarschijnlijk nee. ook nog... Ja. Ja. Ja. Gaan, hè? Er zijn ja. ook nog mensen ja. bij die gewoon in leven zijn. Ja. Dat is ook weer leuk, omdat we ja. daar weer ja, wat mee kunnen doen. Ja. En, uh, dat kunnen hele spannende dingen zijn. Uh, ik, ik vrees misschien al het uh, ergste met... Uh, onze dingetje als die voorbij komt. Maar dat is ja, ja, ook leuk ja, ja, natuurlijk. dingetje ja. Frank Paardenkoper. En met ja. Frank heb ik natuurlijk al die platen gemaakt. En dat uh, is begonnen in 1977. En hm. is nog niet geëindigd. <laughs> <laughs> <laughs> Want ik ga volgend jaar willen wij, wil ik weer een, een nummer maken. Oh goed. En ik denk dat dat wel... Uh, volgend jaar of dit jaar? Uh, dit jaar. Oh, dit ja. Dan ja. Ja. Ja, ja, ja, we, ja, we zitten al ja, weer tegen. Je 7 nog graag. in het, ja, ja, het vorige jaar. jaar. Ja. Dus van voor van de zomer en uh, met Frank Paardenkoper. Ja, hebben we natuurlijk uh, ja. heel veel leuke dingen gedaan we bij elkaar. Zes uh, top 40 hits gehad. Wauw. wat goed. Ja, er wat zijn wat niet zoveel mensen die dat weten. Nee, waarom? En, uh, en dat zijn natuurlijk hele rare platen allemaal. Rare liedjes van... Ik wil voor mijn verjaardag een dolly dot tot... Zing uh, ik? Rubberen rubbere kaplaarsen. Rubberen kaplaarsen. Ja. En, uh, nou ja, ga maar door. Ja, maar geweldig toch? Ja, dat zijn leuke dingen ja. natuurlijk. Maar dus nou zou wij, je... zijn, wij zijn enorm vereerd dat wij ertussen mogen. Ja, ja. ja natuurlijk. Maar nou zou je bijvoorbeeld van Jan Lammers uh, een hele aparte toonstelling kunnen maken. Die is al een keer geweest natuurlijk. Mm -hmm. ja. ja, maar, maar dat ja. Ja. soort mensen... Daar zijn we wat voorzichtiger mee. Ja. Hè? Dat uh, niet iedere keer dezelfde op te voeren. Nee, dat is ook wel. Ja. Maar, maar goed, de Jonge Lander uh, is natuurlijk wel... een Hij hoort er wel bij. Hij staat ook gewoon op de lijst. Uh, maar ja, het is ja. natuurlijk ook leuk om jouw vader... Uh, ja, meester een... Loogman, die ja. komt tevoorschijn. Ben ik ben er wel heel erg uh, trots op. Ja. ja. ja. En, en de beroemdste stem van Nederland... Philip Bloemendaal. Ja. Ja. Heeft, die heeft ook ja, in antwoord gegeven. Dus we, gaan, we zijn nu op zoek naar een aantal hele mooie fragmenten... Ja. om juist die... Te gaan gebruiken en Wat dat ook dan. te laten zien. Ja. Ja. Zijn familie was uh, recentelijk nog in Zandvoort... met de onthulling van die stenen uh, bovenaan de Zeestraat. Oh, ja. Ja. Ja. Maar kijk, dus dit de soort verhalen. Ja. Ja. We hopen dat mensen dus zich ja. willen melden. Ja. Ja. Uh, en zeker ook uh, als ze dus spullen hebben over ja. de bekende zand. Maar, maar hoe ja. kunnen ze zich melden? Want? Ja, Ik heb hier een uh, e-mailadres beroemdzandvoort.gmail.com. dus heel makkelijk. Nou, heel, makkelijk. heel makkelijk. Dat is heel simpel. Ja. En wat belangrijk is, eh, iedereen. Eh, we gaan in een van de ruimtes. Gaan we ook eh, gelijk een een ook een piano neerzetten. Wat iemand die op zaterdagmiddag behoefte heeft om tijdens de expositie te spelen, bi-welkom. Ja. Ja, ja, ja, ja, helemaal helemaal. Van de cabaretjes en de andere. Uh, gaan we ook uh, iPads met koptelefoons neerleggen. Want het is natuurlijk wel leuk om Toon Hermans op een foto te zien. Maar je wil mm. horen. Je wil ja, even ja. die 24 rozen voorbij horen komen. Ja, ja, nou, koptelefoontje ja. op en je kiest dat nummer. Wat leuk. En uh, er komen vijf tafeltjes met vijf van die uh, pads liggen. Uh, de, het is echt de bedoeling dat je ook wat komt doen. Ja. Hè? Het is niet alleen maar kijken, maar kom maar. Je mag... Ja. We gaan iets doen met tekenen, schilderen, kleien. Nou, noem maar op. De bekende. Ook voor de kinderen. Ook? Dat is jouw onderdeel. Kinderen. Ja, want je werkt ook op de Hannisch schaftschool Juist, daar sta ik vijf dagen. Oké. Dus als er zoiets is, want ik wil hier mijn steentje natuurlijk aan bijdragen. Denk ik meteen aan hoe kunnen we dan ook weer kinderen het museum in krijgen. En ik denk dat het hartstikke leuk is als kinderen ook kunnen nadenken. Nou, stel, ik was nou beroemd. Uh, hoe zou ik dan... of wat voor beroemdheid wil ik dan zijn? Ja, ja, ja. En dat ze dat... Uh, ja, we hebben al iets bedacht over... nou, waarschijnlijk wordt er dan een foto van je gemaakt... en er uh, wordt er iets geprojecteerd. Uh, de kinderen kunnen iets op de muur hangen. Ik ben nu al in verschillende musea geweest... deze kerstvakantie. Uh, van Vlieland tot uh, Laren hm. En dan zie ik toch iedere keer weer... dat elk museum zich inzet... om uh, iets voor de kinderen te betekenen. Ja. Dus we willen inderdaad een activiteit... Meerdere activiteiten, zeker in het weekend. Maar ook dat er iets komt te hangen, mm. iets komt te zien. En dat het voor de kinderen leuk is om uh, deze expositie ook te bekijken. Ja, maar, ja, maar misschien willen ze allemaal wel, we wel hiphopper zijn. Dan, nou, ja, dan, dan, is ja, dan, ja. Is zo, dan is dat zo. Ja, dan is dat zo. En welk, welke, welke periode gaat dit uh, plaatsvinden? Precies, vanaf nu over drie maanden. 7 ja. april. Dus we hebben nog drie maanden zeven, om het 7 april, en hoe lang gaat het duren? En, en hij gaat tot 4 juni draaien. Oké. Okay. Ja, dus dat dus is Niet een, heel lang? Nou, maar dus. Nou, toch wel ja, een ja. behoorlijke bereik. Ja, dus, en uh, in die periode kan ik melden... dat het programma Goedemorgen Zandvoort... Hè, op zaterdagochtend vanuit, vanuit daar wordt... Uh, ja, uh, ja. En dat, daar zijn we heel, heel blij mee. en Dat is heel erg leuk. En daar is dus ook, dus iedereen is dan ook welkom. Hè. Ja. Zeg maar, de koffie staat klaar. Ja. Uh, en het is ook gelijk leuk om even rond te kijken. Um, en het is niet alleen Goedemorgen Zandvoort. Uh, Jaap Koper van Alternative FM is op dit moment ook al bezig. Oh, leuk. We hebben één band al... Uh, Bereid gevonden op zondagmorgen. Ontzettend mm -hmm. leuk. Die heeft hier ook al gestaan. De band met allemaal licht en gedoe. Heel leuk. Komen uit, uh, uit Haarlem. Maar dat past dan ook gewoon. En dat doen we dan op zondag. Ja. Dan gaat het gewoon om een uur of uh, tien of twaalf. Al dan gelang de band. En dan gaan we gewoon twee uur uh, heerlijk Alternative FM uh, vanuit het ja, museum ja, leuk, doen. Heerlijk. En ja, ook andere. Uh, wij, wij hebben zelfs ook uh, onze technologie. <laughs> Technische Pim, uh, man van vandaag Pim al van vragen. vragen. <laughs> Wat kan hij eventueel doen? Hij, uh, hij, uh, ja. hij weet het niet. Hij weet het wel. Dus ja. we nodigen ja. ja. ook echt mensen uit. Van, ja, ja leuk. Oh, kom iets doen. Uh, ja. Heb je spullen? Ja. Ja. Ja. Heb je een verhaal? Heb je een verhaal? Heb je een bekende persoon hè, waarvan jij denkt: van waarom is die? Ja, die hoort erbij. Is, hoort erbij. Ja. Kunnen, maar er, kunnen mensen al zien welke personen erbij komen. Mm. Nog niet. Nog maar het aantal niet. namen staat nog niet vast. Ik bedoel, Jawel, we kunt, hebben op dit toch moment, wel. Heb ik, um, ja, op een moment... 173 je... namen bij me. 173. Ja, dat Die kunnen we echt niet allemaal kwijt hoor. Hmm. Dus er uh, komen wat... Uh, hmm. Een aantal belangrijke... Of belangrijke. Naar ons idee dan de belangrijkste komen ja. tevoorschijn. Eh, en dat kan van Roy Schuiter zijn met zijn fiets van toen. Ja. En die we net al noemden, Meester Loogman. En uh, uh, misschien Ellen Clark met. Nou, noem maar op. Hè, dus, dus ook ja. nog mensen van deze tijd. Ja. Um, we hebben, vorige week hadden we op de Nieuwjaarsduik hadden we <coughs> Lady Mix staan. Ja. Die komt ook een keertje optreden. Past misschien niet in een museum, ja. Maar, ja. Maar, het is, maar het is wel leuk. Dat, ja, zeker. Ja, dat is ja, zeker. dan ook weer gelijk. Dat is iets ook leuks uh, voor die de kinderen. toekomst, hè? Ja. ja. ja. Ja, ja, Hartstikke ja. leuk, ja. Goed hoor. Nou, dat klinkt in ieder geval leuk. We hebben er zin in. Uh, We leuk. hebben er erg veel zin in. Kan uh, erg, uh, erg leuk worden. En uh, uh, kunnen mensen, die, die kunnen geen uh, beroemdheden meer aanmelden, zeg maar. Dat, Jawel hoor. Ja, dat kan. Oh, dat kan, oh, het. kan ja. het wel. Ja. Beroemd Beroemdstandwoord.gmail.com. En dan uh, meld maar aan, geef maar gillen. Uh, ja, en er wordt een gemaakt. Uh, een en voor die gemaakt. kinderen, wordt, dat wordt ook echt heel leuk, hoor. Dat ja. ze daar uh, ja, echt activiteiten kunnen doen. Ik neem aan dat het ook op de tekstkrant van ZFM komt. Daar gaat het ook op staan. Ja, Precies, ja, ik dus we straks uh, op kanaal uh, 40, 40. meekijken. Ja. ja, en niet alleen op 40, hè, maar nee, je hebt tegenwoordig 14. ook KPN ja, ja, waar ja, je KPN, op uh, 3, kan 7, kijken. 60, 14, dus je kan alle kanten op. Kant op. Ja ja nou helemaal, goed. nou helemaal goed leuk jongens hey, bedank, ja dank wil je nog een is wat er melden erover is wil je er nog iets melden erover nog Mo niet mochten we nog wat te melden hebben dan komen we langs ja nee, nee, nee <hij> jullie ja, zijn altijd van harte welkom dat is van ja, geen probleem en we gaan ja. er leuke uitzendingen van maken ja ik denk dat het heel leuk wordt hoor de uitzendingen in het museum wat ik al zei iedereen is dan welkom ja perfect dat is leuk nou. Hartstikke bedankt voor uw komst. Nou, en en uh, nog een heel fijn weekend verder. Ja, Dank ja, voor de voorbereiding. Hè. <laughs> ja, ja, dankjewel. ja okay. we hebben wel nodig. Oké, muziek. En the waves walking on sunshine. Nou, ik zeker wel. Lekker hè? Jij, ja, ik zag jou oh, hier ja, op de tafel staan. Leuk hoor. En inmiddels uh, is bij ons aangeschoven Victor Bol. Welkom, uh, Victor. Een hele goede morgen. Een hele goede morgen. Victor is uh, de, de imker van Zandvoort. Er zijn, is er nog een imker volgens mij? Ja, is, we hebben verschillende imkers in Zandvoort. Maar ja. toch wel meer? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Okay. Maar goed, ja, ja, ja, iedereen ziet jou als, als je Zandvoort binnenkomt of verlaat aan de Zandvoortse Ja, af en toe was het mooi weer, dus uh, zet ik mijn honingkraampje verbuiten. buiten. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar de hele winter nog niet meer hè, dan. Nee. Nou, ik heb uh, nu geen eigen honing meer ik heb nog wel hele lekkere honing uit, uh, uit de Betuwe aan oh. kersen. Huh. Maar ja, ei, eigen honing is, is niet meer... Uh, nee? Pas weer eind mei, begin juni, dan okay. komt de eerste oogst weer binnen vliegen. Maar jij bent uh, helemaal uitverkocht van de afgelopen uh, Ik heb nog jaar. wel wat uh, duindoren honing. Dat maken we zelf. Onze eigen honing maken we krem van en we plukken duindoorns. En daar maken we zap van en voegen we aan onze honing toe. Dus je krijgt een beetje een, een zure honing. Heel lekker. Uh -huh. zoetzure honing. Uh -huh dat is wel een specialiteit geworden inmiddels uh, bij ons. Oké. Okay. En, en uh, in de winter is het een, uh, een stuk rustiger dan in het in, in voorjaar zomer neem ik aan. Ja, het wel. is nu volop rust in de kasten. Ze ja. houden zich uh, allemaal op een kluitje lekker warm. Uh, op uh, twee, drie raampjes. En dan uh, wachten tot de temperatuur iets omhoog gaat. Ze dus zijn o, nog niet waar, in de war. Hoe warm moet het dan zijn? Ja, 14. Ik, ja, ja, ja. ik heb zwarte bijen. Ik heb dus wilde bijen, niet uh, gecultiveerde soorten. Die zijn iets eerder actief omdat ze zwart zijn en kunnen er ook iets sneller warmte opnemen. Uh, mm -hmm. Dan de mooie gestreepte en gele bijtjes. Dus die komen iets eerder naar buiten. Maar ze beginnen straks eerst als het iets warmer wordt uh, zich te ontlasten van de. Uh, een uh, opgehouden. Ja. Dan zie je echt die <laughs> activiteit. Uh, ja, en dan vliegen ze weer terug. En dat ze dan weer een beetje warm wordt. Want in principe zouden ze nu al stuifmeel kunnen gaan halen. Uh -huh. We hebben al gehoord op de radio en televisie dat er al mensen zijn met hooikoorts omdat hazelaar al in bloei Ja, ja. Ja, dat klopt. Maar ze zijn nog niet helemaal in de war <kwijnt> <van de kwijnt> hoor. Nee, wat wel jammer is nu, zeg want dat is eigenlijk het eerste waar ze op vliegen, op die hazelaar. Uh -huh. Dat die zijn nu allemaal al in stuifmeel. En straks als het misschien wat warmer wordt... dat ze wel actief worden. Dat ze net die uh, dracht gaan missen. Ja. Ja. ja. Maar je bent hier ook voor een boodschap, hè? Ik heb uh, altijd boodschappen. Vertel. <laughs> Vertel. Maar niet bij Albert Heijn, toch? Nee. <laughs> nou ja, een boodschap. Uh, ja, zover een boodschap. Ik vind het leuk om uh, met de natuur bezig te zijn. En voorheen was het op het strand. En mm -hmm. daar uh, haalde ik alles uit wat er in de zee zat. En nu woon ik... Uh, ben ik bevoorrecht om aan de duinen te wonen. En daar probeer ik nu alles uh, ja, duidelijk uh, naar de mensen te maken... wat belangrijk is. En uh, ja, dat zijn nu een beetje de insecten geworden. En ook ja. door mensen om me heen die uh, daar de kennis van hebben. Ja, rol je daar een beetje in en dan ga je daar meer in verdiepen. En ja, dan probeer je het een beetje uit te dragen. Dus Ik was begonnen met het insectenhotel bij uh, inmiddels uh, vernoemde Zeefonk. Ja, de school hè? Ja, voorheen Noem, de Duinroos. Ja. Daar heb ik vorig jaar een prachtig project kunnen starten met uh, Insect Hotel. Met het bij en een houding bij volk. Zeg maar. En dat was dus educatief bedoeld. Uh -huh. Dat we dan met de kinderen te plekken alles kunnen vertellen. Laten zien dat het niet alleen maar op dia's hoeft. Maar ook dat je het uh, in natuur ja. kan laten, ja, laten zien aan die kinderen. Mm. En ja de bedoeling is nu gewoon om uh, dat een beetje uit te breiden. Zandvoort uh, insectvriendelijk of bijvriendelijk. Uh, hoe je het maar wil noemen. Ja. Met maar. een insectenhotel. Ja, want je, je kan het natuurlijk overal neerzetten. Ik was, een paar jaar geleden was ik in Limburg. Nou, de kust en te keur. Overal uh, stroken langs de fietspaden met bordjes erin. Limburg, uh, een bijvriendelijk land. Uh -huh. uh, als je in het dorp reed en uh, je was in een plossoentje... als er maar een klein stukje groen was, stond er wel een insectenhotel. Uh -huh. En vaak denken mensen, een insectenhotel, dan ga je insecten neerzetten. Nee, je... Zet daar eigenlijk iets neer, waardoor insecten daar naartoe kunnen om te overwinteren of zich voor te planten. En dat is ja. eigenlijk de achterliggende gedachte. En bijen zijn heel belangrijk. hè? Ja, en, en vaak denken mensen van dat het heel slecht gaat met de honingbij. Nou, dat is niet het geval, nee. met de honingbij gaat het echt goed. In sommige gevallen hoor je wel eens iets op de televisie of radio dat er een aantal volken doodgegaan zijn bij een imker. Maar ja, dat achterliggende gedachte, dat hou ik even in het midden. Maar uh, er zijn natuurlijk niet alleen naast de honingbijen... ook nog heel veel andere bijen. We hebben meer dan 350 soorten verschillende insecten en 350. bijen hier. Ja, en, en, en wespen en noem maar op, sluipwespen. Ja, daar is uh, Kees Deteman weer in gespecialiseerd. Onze fotograaf. Ja, onze ja. fotograaf die de... Prachtigste foto's mooi, leg, ja, ja. van uh, die Bluk beestjes. Zo en, uh, ja. en daar ook mee kan aantonen dat we ze hebben in Zandvoort. Ja. Maar wat, wat, wat, wat zijn je um, um, vragen of eisen voor de gemeente? Nou, eisen heb ik niet. Ik heb alleen een vraag. Gemeente Zandvoort, stel je open voor een insectvriendelijk uh, Zandvoort. En wat, wat moeten we dan aan denken? Aan een ja, stuk, ja, dus... stuk, een stuk uh, uh, land of een stuk... Uh... Of geld? Of? Of geld of nou ja, we hebben in Zandvoort natuurlijk Natura 2000. Ja, natuurlijk. Mm -hmm. En dan, dan is al gouden stempel van als je dat wil doen... nee, want het is Natura 2000. Nou, ik denk als je Natura 2000... dan kan je rustig een insecthotel neerprikken... al is het maar uh, 40 bij 40. Huh. En je zet het daar tussen de beplantingen in. En dan geef je in ieder geval al een insectengroep... de kans om zich voor te planten of te overwinteren of mm -hmm. uh, noem maar wat het op... En we hebben natuurlijk prachtige stroken. We hebben nu die nieuwe strook die langs de spoorbaan uh, gecreëerd is. Waar de nieuwbouw allemaal neerzit. zit is die loodsen. Uh -huh. Daar hebben ze nu een schelpenpad gemaakt. En dat, uh, ja, dat strekt vanaf de, de flat zeg maar, die uh -huh. daar staat bij de brandweer. Tot helemaal achter in Noord. Uh -huh. Dat moet opnieuw aangeplant worden. En ik heb nu gezien ja. dat ze, ja, de beplanting in Nieuw-Noord... aardig aan het verzoberen zijn met allemaal helm. Dus uh, ja. het duin komt terug in de woongedeelte, zeg maar... Huh. Maar zorg daar dan ook voor dat je een aantal van die insectenhotels neerplant. Ja, want en Dat, dat hoeft er niet zo heel veel te kosten dan of zo. Nee, dat hoeft helemaal niet zoveel te kosten. Nee, maar je moet het wel uh, goed neerzetten. En je, ook, moet, en je moet het willen als gemeente. Ja, natuurlijk. dat is waar. Ja. Maar Victor, hoe ga je het aanpakken? Uh, ja, we hebben natuurlijk nu die, uh, dat platform een beetje opgericht. We hebben ja? de eerste vergadering gehad met Mark Lemain. Die is natuurlijk van de, de Groene Daken. Maar ja, ook heel graag zou hij willen dat er een plukbos komt. Mm -hmm. ja. En uh, ja, dat is niet alleen voor, uh, leuk voor de mensen en voor de kinderen... dat ze zien dat er een appel aan een boom hangt... of uh, dat er een framboos aan een struit hangt... maar in die appelbomen daar gaan op een gegeven moment ook appels uh, verrotten... en daar gaan ook weer insecten op ja. uh, en vlinders ja. en noem maar op. Zo dus het, het ja. werkt dan uh, zoveel kanten. En ik heb gezien, ik ben natuurlijk zelf uh, werkzaam geweest bij de gemeente Zandvoort... samen met Karel Hulzenborst. Heel lang geleden uh -huh. was ik nog een snotjongen en toen werkte ik bij de gemeente Zandvoort. Toen hebben we een, uh, een project gehad, samen met Karel Hulsenbos in de gemeente, hebben we daar dennenbomen geplant. Oh. Achter in Noord, als je bij het tunneltje bent, bij het spoor, ja. kan je ook rechtdoor fietsen en dan fiets je helemaal door naar de, zeg maar, de volkstuinvereniging. Uh -huh. Zo door naar Bloemendaal. Nou, daar staat een Dennenbos. Dat heb ik als kleine jongen. Oh, ja? Heb nog. ik dat geplant met Karel. Dat waren boompjes van. Maar 25, 30 centimeter hoog. Grappig. En als je nu gaat kijken. Is dat een bos? Ja, <laughs> mooi hè? Goed hè? Maar ik was de eerste generatie. Ik heb er gewandeld met mijn dochter. Die is ja. nu inmiddels 30. Ik heb er nu gewandeld met mijn kleinzoon. Die is 2 jaar. Kijk, en als ik uh, over de 80 mag worden. Dan kan ik waarschijnlijk nog ja. met een generatie uh, daarin gaan lopen. Ja, ja, dus ja, ja, ja. het heeft gewoon zin om dingen te gaan doen. Ja. Dan is het maar? vier generaties verder en het is één generatie geweest die er aandacht aan besteed heeft. Ja. Dus het, het, het, het verzoek is aan de gemeente, geef uh, ons een, een, een, een strook of ruimte om een uh, uh, Ja, we hoeven het niet te hebben, maar auto. laten we de, de koppen bij elkaar steken... en laten we als gemeente zelf en, uh, en de mensen die zeg maar, daar feeling bij hebben... Uh, Iets moois van maken. Ja, maar ja, goed, bij, bij, de, bij de. Ze wilden het voor het Noord opknappen, zeg maar in. Daar, daar werd in, die, in die, al die uh, papieren weer allemaal over natuur en, en groen en weet ik het allemaal. Dat zou toch een prachtige invulling zijn dan? Of ja, niet? en ze hebben ook hun best gedaan. Hè? Ik vlak het niet uit van dat ze helemaal, helemaal niks doen. doen nee, nee. Maar bij uh, Vermeer Hotel Faber, die strook langs het uh, spoor, ja, daar hebben ja, ze al ja. prachtige uh, ja. dingen aangelegd ja. met allerlei kruiden en uh, noem maar ja. op. En dat hebben ze ook al in het Noord gedaan op verschillende locaties. Ja, ik zeg, hoe meer, hoe beter. Tuurlijk, dat ja. lijkt mij er. En er is nog een stuk grond. En toevallig had ik dat uh, met Bram uh, Molenaar over gehad. van. Uh, nou, de dus natuurburgemeester, ook... hè? Ja. ja. Nou, dat kwam prachtig mooi uit, want hij zegt... Ik had hetzelfde idee. En het gaat over een stukje grond wat tegen de muur aan ligt. Ja. Helemaal in Noord bij de volkstuinvereniging. Hij zegt, ik had al uh, ook het idee om daar wat leuks mee te gaan doen. Ja. Het is nu een hondenuitlaatveld... Maar hoe mooi zou dat zijn als je daar straks ook weer... met vier ja, generaties ja. verder uh, leuke dingen kan doen? Tuurlijk, tuurlijk. Maar ja, waar ja. Jou, van waar jouw voorliefde voor de natuur? Uh, <coughs> ja. Ik weet niet, zo ben ik... ik als kleine jongens zat ik eigenlijk altijd al gekluisterd aan de buis. Ik, voordat ik hier kwam, zat ik weer op de EO te kijken... naar een uh, programma over uh, de sneeuwdieren. Eigenlijk, ik ben opgegroeid met uh, films op televisie over dieren. Dus als er maar een dier voorbij komt, dan ja. weet ik de naam. Ja, ja, ja. Heb je zelf ook dieren? Ik heb uh, een hond gehad. Ik heb uh, heel veel uh, bijen. <laughs> ja. Ik heb vissen Je kent, het allemaal, je kent het allemaal bij banaan, hè? <laughs> ja. <het. laughs> maar uh, uh, uh, insecten, dat, dat, dat ben je nooit uitgeleerd. Er zijn, nee. hoe, hoeveel soorten insecten zijn er nou? Nou, Duizend, dat is niet, de, op, te noemen, is niet nee, op te, nee. te noemen. En, zeker, en daarom is het leuk om in contact te komen... Ja, met andere mensen die er ja, uh, ja, veel meer verstand van hebben als ik. Dus ja. ik leer nog elke dag. Hoe uh, oh, oh, ga je het aanpakken? Uh, je, ga je ga je brief sturen naar de gemeente? Ja, of voor je... mezelf. Ik ben natuurlijk uh, van, de, van de insecthotels. En uh, laten we zorgen dat die beestjes uh, zich beter kunnen mm -hmm. ja, uh, vestigen hier in, in Zandvoort. En ja, andere mensen, die zoals uh, Mark Lema, die zouden ze heel goed in kunnen zetten voor uh, de groene daken... en voor uh, het groen en de beplanting... Ja. Nou, Kees, die, die weet precies waar we over praten als we het over insecten hebben. En ja. die kan voorbeelden laten zien. van het, Dit is heel uh, zeldzaam en we hebben het wel in zijn hand. De Latijnse namen kent hij wel. De, de Latijnse namen kent hij zelf. Ja, zeker. Kees Determan, ja. <laughs> Kees Deeterman, ja. Dus als we dat uh, met z'n allen nu kunnen doen, ik ja. denk dat we dan sterk staan. Ja. En anders uh, ja, wordt het een uh, gesloten boek. Nee, dat, is, dat zou jammer zijn natuurlijk. Ja, heel jammer. Maar ja. ik ben een beetje in het vechten... Uh, ik ben nu 61 ja, en uh, ja. het vechten dat staat er nu een beetje ja. tegen de borst. Je ja. kan een leuk idee aandragen en als de mensen daar niks mee willen doen... Dan, nee. ja, dan. Dat houdt het een beetje op, ja. ja. Het heeft ook te maken met de manier waarop je het aanpakt, denk ik. Ja, zonder meer. Ja. Nou, maar het is ook jammer dat nu de gemeente Zandvoort een beetje... zo ver opgesplitst is dat het niet meer Zandvoort is. Hè. Je komt nu ook, nou ook in een halem terecht. En als ja. je dan mensen ja. spreekt van... Uh, ja. Ja, we gaan het voor u uitzoeken. En dan komt er iemand, wat ik al vertelde. van nou, we gaan een insectenhotel aan de boulevard inzetten. Ja, dan heb je er geen kaars van gegeten. Nee, dan vraag je eerst <laughs> waar de boulevard is. Ja, precies. Maar, maar uh, nou ja, goed. Uh, ik neem aan dat je, dat je nogal even probeert, in ieder geval. Ja, zonder meer. En, uh, we gaan nog niet de strijd naar nee Donaren. Nee, nee, nee, begrijp ik. En, en, en tussendoor ja, ben je met je bijen bezig. Ik wil nog even terug naar die bijen. Um, uh, want ik heb al eens gehoord dat jij een uh, keer in drie seconden 32 keer gestoken bent. Kijk ja, wat? dat klopt. Dat verhaal. Ja, toen ik met de bijen begon. Want ik, ik was al lang gefascineerd van bijen. En als er een, uh, zeg maar een open inke dag was, ging ik daar wel heen met mijn kinderen uh. en met mijn vrouw. Omdat ik het gewoon mooi vond. En toen ik op de Zandverslaan uh, kwam te wonen, ik dacht Ik nou, dit is een locatie om, uh, om het te gaan doen. Ja, dan moet je natuurlijk je cursussen gaan doen. En ik had me al heel veel ingelezen. En uh, het leuke daarvan was dat ik al zoveel informatie had vergaard dat ik imkers die al uh, 30, 40 jaar in het vak zaten en met een probleem kwamen, ik kon vertellen wat het was. Oh, dat ja. was wel grappig. Ja. Ja, ja, ja. En ik heb uh, twee fantastische leermeesters uh, om me heen die ik altijd nog kan aanspreken als ik uh, voor een raadsel sta. Dus uh, dat is wel leuk. En ja, en op een gegeven moment rol je er zo ver in en uh, ja, dan loopt het een beetje uit de klauwen. En ja. Toen ik uh, begon, uh, dan liep ik wel eens met een heel dicht oog en een opgezette wang. En dan zei mijn vrouw van, nou, leuke hobby. Maar ja. uiteindelijk gaat je lichaam dat accepteren. Oh ja? En op een gegeven moment uh, word je weer gestoken en dan denk je, hé, hey, er is niks meer Ik, merk niet. ik voel die steek wel, maar uh, binnen een paar minuten is dat weg. Een soort dus immuun. Ja, je, je wordt er ja. immuun van. Ja. Dus uh, de ja. laatste keer dat ik zoveel steken kreeg, was er een zwerm die hing in een boom. Ik, denk, nou, ik had mijn hand erin gestoken, dat doe je dan even om te kijken hoe agressief ze zijn. Als je nou gestoken wordt, dan trek je je pak aan. Dus ik had, denk, nou ja, dat valt wel mee. Dus ik had zonder pak, zeg maar, de schep eronder gezet en ik had hem uit die boom gestoken. Maar dat vonden ze toch niet fijn, dus ik, dat was 32 keer. Mijn dochters houden de laatste angel eruit, ze laten de angel achter, zodoende kan je tellen. Ah, jeetje. Minne. Pap, dat was 32. Zo, goeie. Maar ik heb er geen last van gehad. Nee. Ah. Maar een ander verhaal is daarentegen weer... dat je er wel eigenlijk heel voorzichtig mee moet zijn. Want ik doe nu wel weer mijn pak aan. hoor. Want ik heb een verhaal gehoord van een inke... die was al 25, 30 jaar zat hij in het vak. En die had uh, een paar honderd kasten. Die zat in de fruitelt. En die was dus één op de andere dag was die, uh, super allergisch geworden. Dus die is kreeg waar? een steek oh, ja. en die ging oh. bijna... Tegen de vlakte. Dus die, die heb uh, ja, zijn hobby op moeten zeggen. Die ja. heb alles uh, weg moeten doen omdat het te gevaarlijk werd huh. om. Uh, huh. Dus dat is weer de andere kant van de medaille. Maar zover is het bij jou nog niet? Nee, gelukkig nee. niet. Maar ik, ik heb me daardoor wel uh, gerealiseerd van dat je meer op moet passen. Ja. Uh, Toch maar even die handschoen aan, of, of die maar even ja. die kap op. Heb ja. jij veel uh, bijenvolgen moeten weghalen in Standvoort? Uh, nou, wij waren een aan, aantal jaar geleden al begonnen met het project <gül> De Zwarte Bij. En mm -hmm. dat hebben uh, we eigenlijk gedaan omdat de gecultiveerde bijen, zoals uh, de Bukvast en de Carnica bijen die zijn eigenlijk ja, uh, gekweekt om honing te halen. Allemaal alleen maar blind weg. Honing, honing, honing, honing. En voor de rest interesseren die bijen het allemaal niet. Nee. En de Zwarte Bij is daarentegen een volkje wat kleiner is. Er zitten er geen 60.000 van in een kast uh -huh. in de zomer. En de zwarte bijen zeg maar, een gering aantal, of tenminste een groot aantal minder. En die halen ook minder honing. Ja, ja. En onze gedachte was toen van als imkers we imkers zo ver kunnen krijgen... dat ze overstappen op die zwarte bij. Ze zijn resistent tegen allerlei ziektes. Dus je hoeft niet met troep in die kasten uh -huh. te gaan werken om mijten te gaan bestrijden. Het is ten eerste dan veel gezonder voor de mensen die de, die de honing gebruiken... en veel gezonder voor de bijen. En ja, dus we hebben toen de, de imkers hier in Zandvoort en in de omgeving... hebben we toen zwarte bijenvolken gegeven. Met het idee van als daar straks darren uitkomen, de mannetjes... en dan komen bruidsvluchten... van, ja, ik ga naar anderen, ik zal het even in kort zeggen... van dat de vrouwtjes, tenminste door de onbevruchte koninginnen... de lucht in vliegen om bevrucht te worden dat die zeg maar, voor het grootste deel bevrucht worden door zwarte bijen. Dus dan komt het zwarte bloed komt in die gecultiveerde bijen terecht... Ja. waardoor ze dus, uh, ja, gezonder worden ja. en de volkjes minder groot... Ja. en daardoor ook meer honing overblijft voor de solitaire bijen. Ja. Want die ja. moeten het alleen doen. Er staat niet een volk achter met uh, 20.000, 30.000 bijen. Het is een bijtje die vliegt in er eentje rond... zoekt een plekje waar ze ja. zich kan nestelen... legt daar een paar eitjes in... Moet zelf het voer uh, erin stoppen, Metsel er dicht bijvoorbeeld de metsel bij. En die gaat dan weer door en naar de volgende plek. En vandaar ja. dat die insectenhotels zo belangrijk ja, zijn. Ja, ja, ja, ja. Want Ben jij niet bang voor <coughs> ziektes onder die bijenvolgen? Want uh, een paar jaar geleden uh, waren er veel ziektes onder die bijenvolgen. Ja, klopt. Toch? En er zijn nog steeds inkers die volop met allerlei troepen in hun kasten werken. En de, hun goed recht. En uh, ja, ik doe het niet. Maar jij doet het liever niet. Nee, hè? ik heb uh, zwarte bijen. En ik heb, uh, de bijen die ik nu al heb zitten, die zijn vier, vijf jaar oud. Uh -huh. En ik heb nog nooit gedaan aan uh, bestrijding, middelen erin om zeg maar, uh, ziektes tegen te gaan. Hoe uh, oud uh, wordt een bij? Uh, een gewone bij zeg maar zes weken. Dat komt puur alleen maar omdat hij zijn eigen helemaal uitput. Omdat hij heen en weer aan het vliegen is om honing te halen. En uiteindelijk zijn die vleugeltjes versleten en is hij opgebrand. <lacht> Ja. De winterbij, dat is de, de, hetzelfde bijtje. Alleen doordat het winter is... hoeft hij niet die kilometers te maken om die honing te halen. Want het is er niet. Dus die blijft in de kast ja, uh, rondhangen. Ja, ja, ja, ja, ja, en af en toe ja, ja. vliegt die eens naar buiten en terug. Ja, ja. En dan uh, overleven ze het. Okay. En dan uh, worden ze maar een paar maanden oud. En de koningin, okay. om even af te sluiten... Ja. Ja, vijf, zes jaar. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Nou, we weten wel alles van bijen. Wat heet. We zijn er helemaal bij, zeg maar. <laughs> <laughs> Hartelijk dank, Victor. Graag gedaan. En, uh, nog een goed weekend, want we gaan nog een klein stukje muziek voor het nieuws van 11 uur draaien. Ja, heel veel succes, hè. Met jullie actie. Heel uh, veel succes met je bijen. En worden de Bee Gees. <laughs> de Bee ja, had ik, had ik uh, willen zeggen. Bee uh, ja, ja. Dankjewel. Graag gedaan. <laughs>